11 Uur. Het NOS journaal Door Alt Megens. Het Universitair Medisch Centrum Groningen verwacht in de problemen te komen. door de concentratie van de kankerzorg. Door de vergrijzing zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren toenemen. Tegelijkertijd willen het kabinet en de zorgverzekeraars. de zorg voor kanker concentreren in een aantal ziekenhuizen. zei voorzitter Aartsen van de raad van bestuur van het UMCG in Goedemorgen Nederland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 Bij de brand in een rijtjeshuis in de Maastrichtse wijk Wiek... kwamen zondagnacht twee jongens van drie en vijf jaar om het leven. De moeder raakte gewond. Maandag werd bekend dat de brand is ontstaan in een oververhitte frituurpan. Turkse media melden dat er een grote gevangenenruil is afgesproken... tussen Syrië en de opstandelingen. De wind van Assad zou ruim 2100 gevangenen vrij willen laten... als de opstandelingen 48 Iraniërs laten gaan. De Iraniërs werden in augustus ontvoerd... De opstandelingen zijn het leden van de Iraanse revolutionaire garde. Ze zouden zijn gestuurd om president Assad te helpen. Iran heeft steeds gezegd dat het pelgrims zijn. De staking bij de Chinese krant Weekblad van het Zuiden is voorbij. De journalisten van de krant hadden het werk deze week neergelegd... uit protest tegen de staatscensuur. De staking begon nadat de autoriteiten... een hoofdredactioneel commentaar hadden gewijzigd. De provinciale partijsecretaris heeft nu een aantal zaken beloofd. Zo hoeven journalisten niet meer bang te zijn voor ontslag... vanwege de inhoud van de artikelen. En ook wordt het hoofd van de provinciale propagandaafdeling afdeling vervangen. Stakers verweten hem dat het censuurbeleid steeds strenger wordt. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen. Vanmiddag alleen nog in het zuidoosten. Op andere plaatsen droog met af en toe zon. Het wordt een graad of acht. Morgen overwegend bewolkt, met af en toe wat regen of motregen... En dan wordt het zo'n 7 graden. ANWB verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A6 Emmeloord richting Joure. Voor knooppunt Joure 2 kilometer. En er is ook vertraging op het spoor. Want tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen door een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Vara, radio 1, de gids.fm. Met Felix Murders. En Goedemorgen. De originele archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie... liggen te verpulveren in Indonesië. Dat bleek onlangs aan een verhaal in Dagblad Trouw. Is dit tekenend voor onze houding ten opzichte van ons verleden in Indonesië? En wat willen we nog weten van die eeuwenlange koloniale overheersing... eindigend in politionele acties? Zometeen een nog onder tafel met betrokkenen over die vraag. Het politiek Forum Midweek Den Haag stelt zich de belangrijke vraag... of kabinet en parlement zich wel drie weken vakantie kunnen permitteren. Laten de slechte economische cijfers dat wel toe? En kent u de barokpop van Jacob Gardner? Hij treedt op op Eurosonic en op Noorderslag in Groningen. Daar gaat hij door voor één van de vernieuwende artiesten. En mocht u Gardner nog niet kennen... dan kunt u zo luisteren naar muziekredacteur Botte Jellema... want hij maakt een portret van deze jonge, veelbelovende muzikant. Zien? Surf naar degids.fm. Kinderen die graag naar hip-hop, house of bijvoorbeeld metal luisteren... die lopen een grotere kans om als puber betrokken te raken... bij vechtpartijen of winkeldiefstallen. Dan leeftijdgenoten die liever top 40 hitjes horen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Pop Professor Tom Terborgt en zijn collega Loes Keizers... volgden ruim 300 tieners, vier jaar lang. En kwamen tot de conclusie dat muziek een goede gaatmeter is... voor puberaal wangedrag. Goedemorgen, mevrouw Keizers. Goedemorgen. Moeten hip-hop en house onmiddellijk in de ban... Nee, absoluut niet. Wat we hebben gevonden in ons onderzoek is dat uh, als we kijken naar de van jongeren op 12-jarige leeftijd... dat dat uh, iets zegt over uh, de kans dat ze op 16-jarige leeftijd uh, delinquent gedrag vertonen. Zoals kleine criminaliteit, vandalisme, winkeldiefstal. Dat betekent niet dat elke hiphopper uh, op 16-jarige leeftijd een moordenaar wordt. Of, uh, dat, dat is natuurlijk niet zo. Dat nog net niet? Nee, hoe kan het dan een twaalfjarige die naar hip hop luistert... of naar heavy metal of gothic? Meer risico loopt op puberaal wangedrag... dan iemand die daar in de top 40 muziek luistert? Of klassieke muziek? Uh, de verklaring die, daar, die wij daarvoor geven... is dat uh, muziek een, een eerste uiting is van de eigen smaak van jongeren van de eigen identiteit. En jongeren zoeken elkaar op, als het ware soort zoekt soort. Dus luister je zelf naar klassiek, dan zoek je ook vrienden op die naar klassiek luisteren. Luister je naar hiphop, dan zoek je vrienden op die naar hiphop luisteren. En in die jeugdgroepen waar hiphop populair is, weten we dat de jeugdcriminaliteit ook wat hoger is. Dus doordat ze vrienden opzoeken, die passen bij hun muzieksmaak... komen ze in jeugdculturen waar criminaliteit wordt bevorderd. De soort die houdt van metal of gothic of hip-hop, dat is eigenlijk een beetje een uh, moeilijke soort... Laat ik het zo formuleren. Uh, het, is, het is een type muziek waarvan dit onderzoek laat zien... dat het samenhangt met een grote risico criminaliteit. Maar dat verklaart toch niet dat die jongeren... dan direct met z'n alle winkeldiefstallen gaan, uh, gaan, gaan, gaan plegen? Nee, het is niet deterministisch. Het, het, het hangt samen met de kans dat jongeren op 16-jarige leeftijd... Uh, betrokken raken bij, bij, wel bij dit soort type delicten. Bij winkeldiefstal, bij graffiti, bij vandalisme. En blijven die pubers dan ook in dat gedrag hangen? Nee, dat is uh, heel opmerkelijk. Uh, jongeren, zeg maar kinderen, die zijn helemaal niet daarbij betrokken. Volwassenen ook vrij weinig. En je ziet in de adolescentie dat er een hele duidelijke piek is in dit soort kleine criminaliteit. grondhangen op straat en een keer uh, eh, wat kattenkwaad uithalen. Een keer een brullenbak omschoppen of winkeldiefstal plegen. Dat is een hele opmerkelijke piek. En dat... Die piek zit ongeveer rond de 16, 17 jaar. En daarna, als jongeren wat meer verantwoordelijkheden krijgen... dan neemt dat ook weer af. En wat moeten ouders dan doen als een kind opeens thuis komt... met een nieuwe cd die volstaat met heavy metal? Ik denk dat het voor ouders uh, uh, kan dienen als een marker. Dus op het moment dat een heel uh, vroege adolescent... 12, 13 jaar al luistert naar een heel uitgesproken uh, type muziek... zoals heavy metal... dan is dat voor ouders wel een teken dat ze alert moeten zijn. Dat ze investeren, blijven investeren in de relatie. Moeten praten met het kind. En zorgen dat ze weten wat er speelt in het leven van het kind. Het het tijd voor een website. Denk ik, hè? Verbieden, dat, dat, dat is in ieder geval niet de, de juiste oplossing. Want we weten ook uit, uit bijvoorbeeld mijn eigen onderzoek... dat wat je, als je, wat je gaat verbieden bij jongeren... dat dat alleen maar ontzettend aantrekkelijk wordt. Gewoon een gewone website met erop de artiesten die een beetje verdacht zijn? Nou, we verdenken geen artiesten. Maar we zien wel dat muziekstijlen... dat dat een marker kan zijn van latere criminaliteit. Hartelijk dank. Loes Keizers, een van de onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Ja, ja. .fm. Nog meer muziek in Groningen begint vandaag het muziekfestival Eurosonic. Dat is de plek waar poptalent uit Europa zich presenteert. En aansluitend begint er zaterdag Noorderslag, En dat biedt dan weer een overzicht van nieuwe muziek van Nederlandse bodem. En een artiest die op beide festivals optreedt is Jaco Gardner. Ik hoop dat ik het goed zeg. Ja, zeker. Ja. Straks meer over hem door Botte Jellema. Maar eerst een fragment van zijn single Clear the Air. Is Ja, ik heb hem gelezen, maar eerlijk gezegd had ik hem nog nooit gehoord. Het klinkt goed, dit Clear Die uh, ja, Dit is hem dan. <laughs> hij Je is hebt vier... hem opgezocht, hè? Ja, hij is 24, studeerde compositie en muziekproductie aan de Hogeschool van de Kunst in Utrecht. Binnenkort komt zijn eerste album uit. Hij noemt zichzelf Barook pop multi instrumentalist En hij maakt uh, nieuwe muziek met zo'n psychedelische jaren-60 sfeer. Een jaar geleden verscheen al zijn eerste single en die is zo goed ontvangen dat hij niet alleen dit weekend op Eurosonic in Noorderslag staat, maar over twee maanden mag hij ook optreden op het gerenommeerde South by Southwest Festival in Texas. En de Volkskrant, The Guardian, Pitchfork en 3 x 12... die tippen hem als belofte voor de 2013. Nou, hij heeft in het Noord-Hollandse zwaag, dat ligt bij Horen... een studio, ergens midden op een industrieterreintje. En op een paar vierkante meter bouwde hij daar zijn eigen universum... met oude elektronische instrumentjes. Hij liet me een van zijn oogappeltjes zien uit de jaren zeventig. De OptiGun. Het, uh, het is altijd de vraag of hij je, of je aangaat of niet. Want uh, <lacht> dat ding is gemaakt van, uh, door de makers van Mattel... Uh, die ook barbiepoppen maken en zo. En, uh, <lacht> Um, er gaan er dit soort schijven in. Het zijn een soort uh, plastic doorzichtige schijven. Doorzichtige LP's. Ja, dat zijn optische schijven. Eigenlijk is dit het enige instrument dat gebruik maakt van de optische technologie. Om daar, er zit een lamp onder met fotocelletjes daarboven... die, die de, de waveform zeg maar, van het geluid kunnen oppikken. Net als een naald in groeven in een plaat. Alleen dan um, ja, door middel van licht. Um, dus Er zit een soort la in waar je die schijf inschuift. Die kan dan dicht... Dan uh, gaat er een motor draaien die die schijf uh, laat draaien. En dan is het goed. Er zit ook... Mag ik zeggen dat het een beetje een lullig geluidje is? Ja, nee, het hangt vanaf wat je ermee doet. Want je kunt zo spelen, ja. maar je kunt er ook... Uh... Die kennen we? Ja, bijvoorbeeld, zo'n zo soort geluid is het wel. Ja, de OptiGun. Dat heeft hij voor 100 euro van marktplaats getrokken. En Jacco zet dit soort instrumenten heel graag in voor zijn muziek. De studio lag bezaaid met dit soort oude elektronische instrumenten... bandecho's en andere apparatuur uit de jaren 60 en 70. En zo creëert hij dus zijn eigen sound. Ik ben ook geen purist wat opname techniek betreft. Ik heb heel vaak discussies met mensen dat ze vinden dat ik alles analoog moet doen, juist om het proces, weet je wel, wat erbij hoort. En de meeste dingen die ik doe vind ik een veel analoger klinken, uiteindelijk, dan dingen die ik hoor van andere mensen die ze compleet analoog hebben opgenomen, weet je wel. En ja, dan wordt het toch vaak weer veel te clean en veel te... Ja, ik hoor bijna geen analoge techniek meer in het geluid. Everybody. Als naar een oude opname luisteren moet je gewoon kunnen horen wat dat zo laat klinken. Niet per se wat, ja, het is fijn om te weten wat er allemaal gebeurd is in dat proces en hoe dat komt. Maar je hoeft het niet precies op die manier te doen om dat te bereiken. Je kunt gewoon analyseren wat je hoort. En dan, ja, je kunt met digitale middelen iets ook heel analoog laten klinken. Als je maar weet wat, wat je hoort, weet je wel? en hoe je, dat, hoe je dat moet bereiken. Overal wel weer op door een bandrecorder geweest, of door een veergalm, of door een bandecho. Dus alles is wel een keer door iets analoogs heen geweest. Je dus luistert alsnog niet echt per se naar iets heel digitaals. Maar uh, ik vind het wel heel fijn om, om zelf in een computer gewoon een ontelbaar aantal sporen te kunnen opnemen. En daardoor heel veel mogelijkheden te hebben op het gebied van arrangement. En heel veel te kunnen proberen ook in mijn eentje, omdat ik alle instrumenten zelf speel. Gartner. Over zijn muziek, Jaco Gartner, die hij dit weekend speelt op Eurosonic Noorderslag. Botte is hij er zenuwachtig voor? Want zijn LP is nog geen eens uit. Hè? Nee, nieuwe cd dan? Nou, hij heeft wel heel veel gespeeld met bandjes, dat, dat is niet nieuw voor hem en dat er nu zoveel over hem wordt geschreven. Daar blijft hij eigenlijk vrij nuchter onder. Maar hij is wel heel trots op het album dat hij heeft gemaakt. Hij vindt het heel fijn dat het nu zo goed van de grond komt. Eigenlijk het album heb ik al heel lang in mijn hoofd dat ik dat wil maken. Het, ik zou het wel een levenswerk kunnen noemen. Ik weet niet of je mijn leeftijd al van een levenswerk kan spreken. Maar je bent 24? Ik ben 24, dus het, het is misschien geen levenswerk. Maar ik, ik, al mijn hele leven kijk ik hier naar uit. En mijn bedoeling was om in ieder geval zoveel mogelijk mensen daarmee te kunnen bereiken. Weet je wel? En uh, dat het nu zo van de grond komt, dat is wel heel fijn. Dat het eigenlijk allemaal volgens plan. Jaco Gartner uit het Noord-Hollandse Zwagen over zijn levenswerk. Hij speelt dus dit weekend op het Groningse muziekfestival Eurosonic. En daarna op Noorderslag. En eind deze maand presenteert hij zijn album. En daarna doet hij door Nederland, maar ook door België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië. En hij staat dus ook op dat heel befaamde South by Southwest festival in Texas in de Verenigde Staten. Potty, allemaal. Dank. Alsjeblieft. De Gets. Hier zijn die Orankaya's samengedreven, de lokale leiders. Ja, ja. 44. En de acht die het meest schuldig werden, er werden zes samurai op losgelaten... die het doormidden hakten en het hoofd afhakten. Dat waren huurlingen in dienst van de VOC. Dus die mensen werden letterlijk afgeslacht? Ja. Nou, dat moet een afzichtelijk schouwspel geweest zijn. Een fragment uit de tv-serie De Gouden Eeuw gisteren. En dit soort gruwelijke verhalen maken de Nederlands-Indische geschiedenis tot een pijnlijke herinnering. Hoe moeten we omgaan met dat deel van het vaderlandsverleden? Moeten we blijven herinneren en onderzoeken of is het tijd om het boek te sluiten? Ik vraag het drie kennis. Hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de VU, Ulbe Bosma. De directeur van het Indisch Herinneringscentrum, Yvonne van Genuchten. En Adrian van Dis, vorig jaar nog trok die door Indonesië voor een televisieserie. Allemaal goedemorgen. Meneer Bosma, professor Sociale Geschiedenis in Amsterdam... laat ik beginnen met een bericht uit Trouw van even geleden. Daarin stond dat de VOC-archieven in Indonesië liggen te verrotten. Hoe erg is dat? Ja, dat is vreselijk. Uh, het is UNESCO-werelderfgoed. Dat is niet zozeer vanwege het verhaal over Jan-Pieter bedoel, Als het daar alleen over ging, dan mochten de, de inktvraat zijn werk doen. Maar het is een unieke bron voor de sociale en economische geschiedenis... van grote delen van Zuidoost- en Oost-Azië. En als dat weggaat, dan hebben we nauwelijks andere bronnen... om die geschiedenis te reconstrueren. En daar wordt niks aan gedaan, daarna? Nou ja, er is wel geld beschikbaar gesteld. Maar het, is, het loopt vast op allerhande moeilijkheden. En misschien is het gewoon zaak dat wetenschappers en politici... zich daar goed tegenaan bemoeien en proberen. Dat traject vooruit te duwen, zodat dit voor de komende generaties behouden wordt. In deze tijd van bezuinigingen? Nou, het kost niet eens zo vreselijk veel. Ik denk dat je voor 10, 15 miljoen euro een heel eind bent. En het is niet alleen de Nederlandse regering die daarvoor op hoeft te draaien, denk ik. Maar het moet een internationale inspanning Maar zijn. er staat kilometers lang aan de grieft, natuurlijk. Ja, maar dat is toch 2,5 kilometer, staat er in, in, in Indonesië. Maar voor 10, 15 miljoen euro kom je in heel denk ik. Mevrouw Vergeneugde, directeur van het Indische Herinneringscentrum in Bronbeek, bij Arnhem. Dat bericht over die rotte papieren, dat haalden alle kranten. Voor trouwens het zelfs spoorpagina nieuws. Hoe kan het dat Indië nog altijd zoveel aandacht krijgt? Um, nou, India krijgt uh, heel veel aandacht omdat we in Nederland uh, een, een groep van meer dan een miljoen Indische Nederlanders hebben. Uh, en ja, daarmee heb je ook een, uh, een gedeelde geschiedenis met uh, het, het vroegere Nederlands-Indië en Indonesië nu. En dat zijn allemaal mensen die daar uh, opgegroeid zijn, die hun verhalen mee hebben genomen en daarmee hun geschiedenis hier naartoe gebracht hebben. En, en hoe en belangrijk het is, is dan dat VOC-archief voor, voor Nederlands-Indische mensen? Is absoluut belangrijk omdat het uh, uh, onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis. En uh, kijk, daar is het uh, begonnen, de eerste aanraking met Indonesië... Uh, waardoor ook deze groep ontstaan is. Uh, en om die reden is het ook heel belangrijk om te weten hoe het zo gekomen is. Meneer Van Dis, u bent een van de vele Nederlanders... die een band heeft met Nederlands-Indië. En voor al die mensen die die serie Van Dis in Indonesië niet hebben gezien... heeft u Indisch bloed? Ja, dat is een lang verhaal. D er moet iets in zitten. Uh, het werd altijd ontkend, uh, Italiaans bloed... Toen ging iemand zoeken in de kwartierstaten van mijn familie uit Surabaya, waar mijn vader geboren is. En die kwam al heel spoedig met een inlandse vrouw op de proppen. Nu blijkt dat weer niet helemaal te kloppen en wordt het nader uitgeplozen. Uh, het Italiaans bloed blijkt toch weer niet zo Italiaans te zijn. Het is schimmig. Maar waarom is het schimmig? Omdat men natuurlijk wilde horen bij de Nederlandse cultuur, bij de witte cultuur... En dan werd, als iemand al te donker werd... na lange verblijven van drie, vier generaties... plotseling in Italiaan het hoed getoverd. Ik weet het niet meer precies. Maar je heeft het allemaal niet kunnen vinden verbaan. in de stamboom? Nou, het er... blijkt dat het graf van mijn vaders vader uh, wel te vinden is... op Penelè, dat is dan een, een, een Europese begraafplaats in Surabaya. Dat konden wij niet vinden, maar dat was sukkeligheid van onze kant. En die ligt daar prachtig... En dan ontdek je dan plotseling dat je vaders vader... twee maanden na de geboorte van mijn vader gestorven is. is mij nooit verteld. Uh, allerlei familiegeschiedenissen zijn mij niet verteld. Daarom ben ik zo geïnteresseerd in de geschiedenis. Omdat families die vervelende dingen hebben meegemaakt... de neiging hebben dingen weg te duwen, weg te stoppen, glad te strijken. En het wordt zo actueel omdat we plotseling in die geschiedenissen in die Indische Nederlanders heel veel herkennen... wat er op het ogenblik gebeurt met Europa, met de verkleuring van Europa, mensen uit andere culturen die hier komen... die willen integreren, die ook willen vergeten wat er gebeurd is. Gedwongen verplaatsing, slavernij, contractarbeid. En dat zit allemaal ook in die Indisch-Nederlandse geschiedenis. Zeer dus dat lees je altijd nog met veel belangstelling... al die berichten die uit Indonesië ja, komen? Ik, ik, ik houd op mijn manier bij. Dat betekent dat ik ook veel oversla. Meneer Bosma, u bent sociale historicus, zoals gezegd... aan de VU in Amsterdam. Veel van uw publicaties gaan over het voormalige Indië... Waarom? Is dat zo'n spannend onderwerp? Um, ja, nou kijk, het was natuurlijk wat Meneer van Dis ook zegt. Er zijn natuurlijk honderdduizenden mensen uit uh, Nederlands-Indië gekomen... Uh, met hun kinderen die vaak tegen de zwijgmuur van hun ouders uh, aan uh, botsen. Uh, op dat moment, dertig jaar geleden praat ik dan over... was dit onderwerp nog nauwelijks uh, beschreven. Er was nog nauwelijks serieus historisch onderzoek naar gedaan. En zo gaandeweg hebben we dat onderwerp verder uitgebouwd. Uh, en heeft het ook echt globale dimensies gekregen. Dus het raakt ook inderdaad aan in onze multiculturele samenleving van vandaag... Globaliserende wereld. En daarom is koloniale geschiedenis zo belangrijk, omdat we ook de globale wereld zoals we die vandaag kennen, is gebouwd op een eeuw van of eeuwen van kolonialisme. Mevrouw van Geluchten, is er eigenlijk genoeg belangstelling voor het voormalig Nederlands-Indië? Uh, er is absoluut uh, voldoende belangstelling. Kijk maar naar de vele TV-uitzendingen uh, in, in uh, de afgelopen periode en jaren zelfs. Um, er worden heel veel romans gepubliceerd met het verhaal van uh, Indische Nederlanders. Um, het is eigenlijk zo lang een verzwegen geschiedenis geweest... dat uh, naar mijn idee op, op dit moment ook gewoon een inhaalslag is... om te zorgen dat het Nederlandse publiek veel meer uh, kennis krijgt over deze geschiedenis. En heeft u enig idee hoe het er aan toe gaat op de Nederlandse scholen dan? Voor wat betreft de geschiedenis um, van Nederland. Ja, daar Indië. hebben wij wel zicht op. Want, want we hebben in 2010 hebben wij als Nationaal Geschenk... een stripboek de terugkeer verspreid bij de middelbare scholen. En dat hebben we heel bewust gedaan. Omdat, uh, uh, mijn zinzien, op het onderwijs... Uh, te weinig aandacht uh, besteed wordt aan uh, Nederlands-Indië. Um, aan de andere kant is het ook wel begrijpelijk... omdat leraar natuurlijk heel veel les uh, over van alles en nog wat moeten geven. Maar aan de andere kant, dit belangrijke onderdeel kun je niet afdoen... met alleen maar de Japanse bezetting en dat daarvoor de kolonie. Samenleving en dat stripboek is heeft een beetje geholpen. En dat stripboek dat helpt om die kennis te vergroten... en om ook uh, projecten op de scholen uh, te starten. Want wat zou iedereen over Nederlands-Indië moeten weten, meneer Van Dicht? Ze hoeven niks te weten, maar je moet tegen die kinderen op school zeggen... dit gaat ook over jullie. Ik heb met Ghanese jongetjes en, en, en, en meisjes uit Turkije... op het Zegbroek College in Den Haag over Indië gepraat en verteld wat er gebeurde met die mensen die terugkwamen... en hoe ze probeerden te horen bij Nederland... maar dat ze door die Nederlanders toch weer een apart hoekje werden gezet. En plotseling vonden ze het interessant dat het ging over hen. Uh, en dat is het belangrijke van die geschiedenis... dat je door in die archieven te duiken het kunt actualiseren. Wat, moet je, wat je moet weten... we moeten nu samen met de Indonesiërs gaan werken. Dat is ook het plan. Hè? Dat, uh, in Indonesië zijn genoeg studenten. Het, is het grote probleem van het ontsluiten van de archieven is de taal. Maar wat willen ze allemaal weten? Sukarno. Uh, 1963, wat is er gebeurd met de communisten? Ze willen eigenlijk niet naar dat verleden toe... omdat het voor hen voor een belangrijk deel ook pijnlijk is. En we moeten samen die pijnlijkheid ontsluiten... en dan begrijpen we onze tijd beter. Want, mevrouw Van Genuchten, als het gaat over nederlands Indië, dan gaat het met de regelmaat van de klok, zeker in de media... over de acties, de harde, bloedige onafhankelijkheidsoorlog... die uh, daar heeft plaatsgevonden. Hoe belangrijk is die periode voor uw achterban? Um, ja, die periode is uh, uiteraard heel belangrijk voor de achterban. Omdat uh, de reden waarom uh, Indische Nederlanders hier in Nederland zijn... dat, dat is het gevolg van uh, de Japanse bezetting en de decolonisatieoorlog. De um, dus de mensen hebben daar middenin gezeten. Uh, ze nemen daar een geschiedenis mee en ervaringen... Uh, die ook invloed hebben op de generaties die daarop volgen. En op het moment dat je begrijpt wat, uh, wat de achtergrond is... van die mensen die hier in Nederland zijn... dan kun je ook beter begrijpen de, zeg maar de, de, de dingen van... Uh, vandaag beter begrijpen en waarom het zo gaat zoals het gaat. En uh, zoals meneer Van Dis zegt, van er zijn meerdere groepen. Hè, je hebt de, de, um, de Surinamers die natuurlijk ook naar Nederland zijn gekomen. Je hebt mensen uit Curaçao, uit Marokko. Uh, die hebben allemaal eenzelfde uh, traject meegemaakt. Ze zijn allemaal toch min of meer gedwongen hier gekomen. Uh, en moeten hier een nieuwe vorm vinden. En, en daardoor heb je in Nederland ook echt een postkoloniale samenleving. Inmiddels wordt hier roep om een onderzoek naar wat er gebeurd is... in die vrijheidsstrijd. Er wordt uh, Steeds harder. Bent u daarvoor, voor zo'n onderzoek? Um, nou ja, het is, het is niet ons uh, zeg maar een, een kerntaak van het Indisch Herinneringscentrum, maar nee, wij volgen ik. dat uiteraard met heel veel uh, interesse. Um, en wat we erg belangrijk vinden is dat, dat als je dit onderzoek dan gaat doen, dat, dat je het ook heel goed in de context van de tijd plaatst. En ook zeker gaat kijken naar de verantwoordelijkheden van de verschillende groepen die erbij betrokken waren. Dus niet alleen de, de Nederlandse betrokkenheid, maar ook van Indonesiërs en van de internationale militaire macht. Maar u zou wel voor zo'n onderzoek ook zijn dan. Met um, succes. Nou, doet aan dit soort voorraad. Persoonlijk vind ik het um best laat om dat nu nog te doen. En, en er is veel onderzoek gedaan, maar aan de andere kant kan het wel weer meer informatie uh, verstrekken over die periode. Um, ik zou liever zien dat je ook aandacht hebt voor de meer positieve aspecten. Hè? Dus dat je ook uh, als Nederland en Indonesië uh, veel beter in staat bent om weer met elkaar samen op te trekken. Um, omdat je ook ziet dat Indonesië natuurlijk een enorme uh, nou ja, opkomende economische macht is. Ja. Uh, en het ja. dan ook echt hm. belangrijk is dat ja. Nederland uh, niet voortdurend met een vingertje blijft wijzen vanwege het verleden dat wij met elkaar delen. Maar ook daadwerkelijk ziet dat het van belang is... Om, uh, om ook die contacten weer heel warm aan te halen. Meneer Bosma, u bent onderzoeker aan het Internationale Instituut Sociale Geschiedenis. Nou, dat is natuurlijk een prachtig onderwerp om te gaan onderzoeken. Hè? Nou, daar ligt niet onze prioriteit. Ik wil even aansluiten op wat meneer Van Dis heeft gezegd. Indonesische historici zijn nog bezig om bij te komen... van 35 jaar dictatuur van Suharto. Dat is heel slecht voor de geschiedschrijving. Ze kijken naar de periode 1950-1960. Ik vind het interessant om met collega's in Indonesië te denken... en te praten over de sociaal-economische aspect. Wat is de impact geweest nou van die vier eeuwen kronisme... Op, op de economie van Indonesië, cultureel? En ik denk dat er een, een veel breder veld is van onderzoek... waar we ons uh, in de komende jaren mee bezig kunnen gaan houden dan deze politionele acties. Inderdaad, het is nu 60 jaar geleden. De oudste, jongste getuigen zijn zo'n 85 jaar. Dus ik, ik weet niet wat we daarmee moeten. Er zijn veel van de collega's die zo'n onderzoek ja, willen, hè? Ja, natuurlijk. En oh, laten we het even grondig onderzoeken... want de getallen die beginnen zo <coughs> zich te vermenigvuldigen. Wij hebben het over honderden en in Indonesië gaat het over tienduizenden... Ik denk dat het goed is om dat te onderzoeken... en dat zoveel mogelijk feiten naar boven te brengen. En dan kun je het niet laten rusten, maar dan, is het, dan kun je naar de boeken verwijzen. Nu hoor je echt te veel uh, mythes. En, en dat dan is ook in die context de die mevrouw van de genuchten schetst. Namelijk dat het niet alleen ging natuurlijk over de Nederlandse misdragingen... maar alles nee, wat er ja, gebeurd nee, is. Als in oorlog misdraag komt, komt het vraagste van de mens boven... namelijk het dier. Ja. Ja. Hoe komt het uh, dat Indonesië zelf minder geïnteresseerd lijkt... in die geschiedenis? ja, Ik geloof helemaal niet dat dat niet zo is. Wij zeggen altijd als we naar Indonesië gaan... ja, wij, zijn, wij kijken terug en Indonesiërs kijken vooruit. Dat is maar net wat je vraagt. Yes. Dat is maar net hoe, hoe, hoe je aanhoudt. Want er is natuurlijk wel een soort... Aziatische beleefdheid, dat je niet mensen de les gaat lezen. Dat je niet in het gezicht vervelende, onaangename dingen zegt. De, de Hollandse botheid niet, hoort niet tot de cultuur. Maar daarachter ligt wel degelijk veel verontwaardiging. En op het moment dat je dat dan vraagt, wat, wat merkt u ah, dan? Als, het als je maar doorzeurt, dan komt er toch veel ook pijn, woede, verontwaardiging naar boven. Tenminste, dat, dat, dat hebben wij dan weer. Ook op, omdat we er zo nadrukkelijk naar op zoek waren gehoord. En dan leeft dat bij, bij elke generatie? Nee, niet mm. bij elke generatie. Maar ik vraag naar Nederland, wie is, wie is Willem van Nassau... Wat wie was Mussert, een verzetsheld... hoor je dan voor 60% van de scholieren zeggen. Het dus, is een dekolonisatieproces geweest... dat natuurlijk, dat heeft u al gezegd... niet uniek is in de geschiedenis van dekolonisatieprocessen. Heeft het veel afgeweken van, van andere... Uh, Nee, ik denk niet de Bijvoorbeeld, Als je Algerije hebt. Het is ook een afschuwelijke decolonisatieoorlog ja. geweest. En iedere decolonisatie wil ik er wel aan toevoegen. En dat is ook, ook het probleem van de Indonesische regering. Het is niet alleen maar Nederlanders tegen Indonesië. Het is ook Indonesisch onderling. Dus het is een buitengewoon bloedige, rommelige uh, affaire, zo'n decolonisatieoorlog. Dus ik, ja, oké, okay, feitonderzoek uitstekend. Maar als je het heel grondig zou doen, wordt het een enorm groot onderzoek. Waar je ja, run mee bezig bent. Dus we moeten wel weten waar je aan begint. Ja, wat zou er ook tegen zijn? dat het heel veel geld kost, heel veel inspanning kost... en zeer onzeker is of het inderdaad leidt tot de gewenste resultaten. Mevrouw Genuchten, hoe zijn de banden nu met Indonesië? Uh, nou ja, de, uh, je kunt het vaak in het nieuws al zien dat, uh, dat het vaak op gespannen voet is. Hè? De, de verkoop van de, van de tanks uh, is niet uh, doorgegaan. Uh, en dat heeft ook alles te maken met dat uh, toch het vingertje van Nederland uh, van wijzen hoe de situatie in uh, Indonesië is. Omdat Nederland uh, altijd kijkt naar de mensenrechten op dat soort... Ja, uh, ja en Nederland toch heel gauw naar de uh, de uh, klaar staat. Naar de mensenrechten van andere ziekertje. landen, niet naar de ja. mensenrechten in het eigen land. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, en ook als je kijkt naar bijvoorbeeld als het gaat om corruptie... dan staan wij heel gauw met ons vingertje klaar... om te vertellen dat dat zo slecht is in Indonesië. En um, ik ben van mening dat het ook in andere landen gebeurt. Maar ik kom ook regelmatig bij um, de Indonesische ambassade. En daar merk ik dat er een enorme behoefte is aan beide kanten eigenlijk... om um, weer met elkaar op te gaan trekken. En uh, om ook weer als handelspartners... en ook op het, uh, op het vlak van onderzoek en educatie... om daar uh, weer in samen te werken. En op een of andere manier doordat toch dat... Uh, dat, dat uh, gevoel uit het verleden, hè, wat toch altijd wat, uh, wat pijnlijk is... Uh, heeft, blijft dat een hoge drempel houden. En dat vind ik erg jammer. Hoe zouden die banden met Indonesië ja. moeten zijn, meneer Van Dissen? Ja. Heeft u, u nou enige goed? kijk op? Nee, nou ja, geld doet veel. Hè. Als je er behoorlijk kan verdienen, dan zie je misschien ook in... dat je een beetje je mond moet houden door voortdurend van mensen terecht te wijzen. Ik ben erg voor openheid. Ga er allemaal heen. Uh, doe er zaken. Uh, en... Dus probeer dan uiteindelijk een beetje te begrijpen... wat voor land je bent en wat voor cultuur er is. En dan kom je misschien wat meer te weten over je eigen gedrag in het verleden. En dan kan het weer goed. Maar nu is het zo... dat ook als handelspartner speelt Indones uh, Nederland eigenlijk niet zo'n grote rol. Het is toch voornamelijk Duitsland. Uh, en, en inderdaad, die, die, die, die, die, die arrogante houding van... we zullen jullie wel vertellen hoe het moet. Als u in de Tweede Kamer had gezeten... dan waren die tanks naar Indonesië gestuurd. Absoluut, ja. Al het oorlogstuig omdat ze het hard nodig hebben. Maar ja. het ja. is Zijn toch de logisch dat je al... je wat aantrekt voor de mensenrechten, of niet? Uh, jawel, Tuurlijk. maar uh, het, in dit geval ging het, weet je ook dat als je het niet levert, dat een, een andere partij het levert. En er kunnen ook, de manier waarop, dat speelt ook een grote rol. Zag ik u nou nee schudden met uw hoofd? Je nou, <laughs> moet wel een beetje consistent zijn in je buitenlands beleid. Je dus, moet ook wel consistent zijn in je buitenlands beleid. Dus je kunt niet in het ene land de tekst weigeren we wegens de mensenrechten, en in het andere land uh, wel geven. Dus uh, dat lijkt me uh, wel een reëel punt. En er zijn natuurlijk toch echt wel problemen geweest in, uh, in Indonesië waar je uh, nou, vraagtekens bij moet zetten. Mevrouw en heren, de laatste vraag: er is altijd zo'n koffiedik vraag, maar die gaat er toch komen. Dan gaan we ooit in het reinen komen met onze geschiedenis? Mevrouw van der um, Ja, Ik ben altijd heel positief ingesteld. En ik denk van wel. Als we nu puur naar toerisme kijken... en hoeveel Nederlanders uh, per jaar naar Indonesië gaan... dat is weer enorm in opkomst. Um, je merkt dat iedereen die in aanraking is geweest met Indonesië... Of die, uh, die band heeft met het voormalig Nederlands-Indië. Dat het als een soort uh, verslaving werkt. En dat ze daar zo enthousiast van worden. Dat ze meteen een hele andere mening hebben, ook over het land Indonesië. Meneer Bosma. Nou, het is een geweldig beladen geschiedenis, die hele koloniale geschiedenis. Maar het heeft ons ook een fantastische internationale oriëntatie gebracht. Waar we vandaag de dag nog heel veel van profiteren. De Rijstafel en veel woorden in onze Nederlandse taal, meneer Van Dis? Ja, Banja, Katabalanda, die bahasa Indonesië. Veel Hollandse woordjes in het Indonesië. Maar nee, de Indonesiërs nee. zelf weten <laughs> <heet> het niet. <laughs> Hartelijk dank, Adria van Dis, Yvonne ja. van Genuchten en Ul de Bosma. Zometeen nog brengt Oetelpop Nederland eindelijk weer in ouderwetse carnavalskaken... naar het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS Journaal. ABN AMRO zet morgen als eerste bank beelden van bewakingscamera's live door naar de politie. Zodra er bij een pinautomaat iets gebeurt wat niet in de haak is, slaat het systeem aan en worden de beelden automatisch verstuurd. 100 pinautomaten van ABN AMRO krijgen dat systeem. Het ministerie van Veiligheid en Justitie verwacht dat andere banken zullen volgen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen verwacht in de problemen te komen door de concentratie van de kankerzorg. Door de vergrijzing zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren toenemen. Tegelijkertijd willen het kabinet en de zorgverzekeraars... de zorg voor kanker concentreren in een aantal ziekenhuizen in Nederland. Voor kankerpatiënten kan dat levensgevaarlijk zijn... zei voorzitter Aatse van de Raad van Bestuur van het UMCG... in Goedemorgen Nederland op Radio 1. Volgens hem zit het UMCG nu al aan de grenzen van zijn capaciteit. En een Oeigoerse asielzoeker die vandaag zou worden teruggestuurd naar China... kan nog even blijven. De man mag van de Raad van State zijn hoger beroep in Nederland afwachten... Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in het noordwesten van China. De bevolking voelt zich verwant met Turkse volken... en wil meer autonomie, maar China is daar fel tegen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A6... en richting Jaure Voor knooppunt Jaure 2 kilometer. En de N445, Leiden Nieuwe Wetering... is tussen hoogmade en rijpwetering in beide richtingen dicht... en dat komt door een ongeluk. Gids.fm. Met Felix Burders. Tot twaalf uur nog het Politieke Forum Midweek Den Haag. Dat bekijkt of politici hun kerstvakantie wel nuttig besteden. De minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, die heeft in ieder geval niet stilgezeten. Dat is door de berichtgeving wel duidelijk geworden. Tom Petty en de Heartbreakers. To keep you around. O, het plaat nog van Tom Petty en de Heartbreakers uit 1979, Refugee. De, .fm. de Tweede Kamer is nog tot 14 januari met kerstreces. En dan komt er weer een eind aan drie weken rust op het Binnenhof. Er is in ieder geval één iemand die de afgelopen periode niet heeft stilgezeten. En dat is de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Die voorzitter wordt, althans lijkt te worden... van de eurogroep van uh, ministers van Financiën. Gisteren leek het even alsof de hele politiek ontwaakte uit de winterslaap... door een rapport van het Centraal Planbureau. Dat ging over de solidariteit in de zorg. Die staat namelijk onder druk, volgens het CPB. Over die Haagse actualiteit praat ik met Peter Kee. Hij is politiek redacteur van Pauw en Witteman. En Francisco van Jolen, de eindredacteur van de opinie in Joop.nl. Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Er is inmiddels de nodige kritiek op het Centraal Planbureau. Onder andere de SP vindt dat het Planbureau politiek bedrijf. Wouter Bos, gisteravond in de Nieuwsuur, vond dat uh, voornamelijk de baas van het planbureau, Teulings, te ver was gegaan met zijn commentaar op de voorstellen. Wat vinden jullie van die kritiek? Nou, ik, kijk, het is wel zo, de traditie, dat als je als uh, CP, uh, CPB met voorstellen komt waar je het niet mee eens bent, dan is het uh, politiek. Ik heb er uh, vannacht nog de hele nacht zitten uh, lezen wat er de afgelopen tien jaar allemaal voor kritiek op het CPB is geweest. Is bijna altijd, komt er iets waar je het niet mee eens bent, zeg je dat het politiek zijn. Het is vaak, uh, wordt het het PvdA-bureau genoemd. Uh, dat hoorde je niet toen Gerrit Zander nog directeur was. Uh, de, uh, maar ik had wel bij dit advies, dacht ik van ja, het is toch wel een beetje een raar advies eigenlijk. Ik, kan het, ik dacht, misschien is het dan bedoeld om als provocatie om het debat los te maken wat kennelijk nodig is. Want het voorstel komt he, wat, waar het om gaat is, me, uh, mensen die veel geld hebben leven langer. Mensen die weinig geld hebben, die leven korter en doen een bero meer beroep op de zorg. En wat is dan het voorstel? De mensen die korter leven en minder geld hebben, moet je meer gaan laten betalen. Ik vind dat eigenlijk wel een hele vrede uh, uh, constatering. Omdat alles de solidariteit die we nu hebben. Ja, maar wat is nou. De het ja, maar als je zegt van anders gaat het niet betaald worden, dan is die solidariteit er al niet. Hè? Ik bedoel, we hebben het niet over, over dingetjes als uh, jij mag wat meer dan een ander. We hebben het gewoon over leven. En het is ook wel, wat me eraan opvalt, is dat de volksgezondheid tot iets individueels wordt gemaakt. En ja, ik vind dat volksgezondheid is iets van de samenleving. Ik zou niet in de samenleving willen wonen waar mensen die weinig ja, geld dat hebben. Ja, dat is natuurlijk juist wat er, wat er behoed moet worden. Hè? Dat, uh, dat het solidariteit blijft bestaan, dat geven ze ook aan. En bovendien, het is één van de scenario's die geschetst wordt in dat, uh, in dat rapport. Ik heb nog even snel het tot me genomen, voor zover dat het ging. Vanlacht. En uh, uh, er zijn gewoon een paar scenario's die geschetst worden... zonder dat daar een waardeoordeel aan wordt vastgeknoopt. Uh -huh. Dus... Je kunt ook uh, de nominale premie laten stijgen, zodat we uh, met z'n allen van 100 naar 300 gaan. Um, dat is ook een heel vervelend scenario. En, maar dat er anderhalf miljard bespaard moet worden op de, op de zorgverzekering, dat is wel duidelijk. En daar is dit een van de mogelijkheden om dat op de, van de, zeg, dus de kant... het is goed dat daar een discussie over komt. En dit voorstel wat er uitgelicht is, is wel een beetje een raar voor. Dat is een hard voorstel. Ja, maar de, het lawaai wat er over ontstaat, vooral van de PvdA-kant. Ja. Dat is dan geeft wel weer te denken. Want uh, mevrouw uh, Bart, uh, eerste voorzitter de Eerste Kamerfractie, is ook voorzitter van GGZ Nederland. En als er iets op de nominatie staat om eruit gehaald te worden, is het wel een deel van die GGZ. Van die zorg voor uh, bijvoorbeeld uh, uh, mensen die incidenteel cocaïne gebruiken. Die zouden dan misschien niet meer geholpen. Worden. Was het voorspelbare opwinding in politiek Den Haag? Dat het van de PvdA-kant kwam, is uh, op zich wel, SP? maar, maar volgens mij hebben ze ook inmiddels ingestemd... met grote bezuinigingen op de zorg. Er moet 7 miljard bespaard worden... Dat vertelde Walder Bos gisteravond ook in Nieuwsuur. Ja. Hij is tegenwoordig werk, werkzaam bij KPMG. Nou, ja. En hij wees naar de bejaardenzorg, de thuiszorg... waar hele grote ingrepen op het spel staan. Ja, maar ze weten wel degelijk. Ik heb het ministerie vandaag ook nog even gebeld. Daar zeggen ze ook, er moet sowieso anderhalf miljard uit die, die uh, basiszorg gehaald worden. Maar daar gaat de discussie ook niet over, dat er bezuinigd moet worden. De nee, ja, dat, over... werd, dat werd opeens niet meer genoemd gisteravond. Nee, de maar de discussie gaat erover hoe je dat vervolgens doet. En volgens mij Zeker, het, maar die discussie het, begint het, ook net. En, is dat te heikel, omdat het twee ideologische kampen in één coalitie... Hebben zitten En uh, ja, de, volgens de, de verschillende ideologieën schetst het CPDB de, de, de, de, de, de scenario's, toch? Ja, maar er werd gisteren net gedaan alsof er niet bezuinigd hoefde te worden op, dat, uh, op die basisverzekering. Of op de inhoud van het pakket. Ja. Nou, dat is echt onzin. Ik bedoel, dat gaat het nou ook gewoon doen. Maar Franciscus Solidariteit blijft dus in ieder geval niet bestaan door hem af te schaffen. Dat is duidelijk. En wat vinden jullie er trouwens van dat de Kamer en het kabinet drie weken lang kerstreces houden? Ja, dat is misschien een beetje een raar onderwerp... maar hoe dat komt... Ik, ik heb we hebben bij Joop de afgelopen dagen... het journaal vergeleken met buitenlandse journaals... om te kijken van hoe doet dat het nou. nou dat is een heel ander onderwerp, maar wat me daarbij opviel... is dat je in het buitenland... het eh, was voor mij toch een beetje... Misschien, klinkt misschien gek een openbaring... maar dat over het buitenland... Was was allemaal politiek nieuws. Hè? In België uh, de gemeenteraden geïnstalleerd. Uh, ging het erover of het cordon sanitair ging klappen. Ja of nee. Duitsland een verkiezingsjaar strijd in de, bij de FPD. Uh, in Frankrijk vergadert het kabinet gewoon. Het is dus open. Staat de, de Franse Ferrie staat voor de deur te vertellen wat op de hand is. En dan kijk je naar Nederland. En dan gebeurt hier helemaal niks. Wij zitten in een soort winterslaap. En toen dacht ik... Ja, het is niet, hè, in het buitenland overheerst ook crisisnieuws. Heel veel crisisnieuws. En bij ons eigenlijk ook niet zoveel. Wat, wat is dit nou voor raar? Misschien worden we er lekker optimistisch van. Op die, op die <küm> manier dat je, dat je niet meer zoveel hoort. Uit politiek Den Haag. Ik vind het een beetje populistische het, praat van meneer Van Jouwen. Dat is echt zo'n PVV-punt van zijn werk. Niet hard genoeg, die politici, die zakkenvullers. Terwijl het eigenlijk... Het, wat dat, het is wat je verdedigen. nu doet. Populisme is wat jij nu doet. Ja, ik zeg nee. gewoon iets en jij maakt daar iets heel <laughs> anders van. Dat is populisme. Je begint zo'n verhaal maar... af te steken over nee, politici die niet hard nee. genoeg werken. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Dat maak jij ervan. Even ter zake. Ik bedoel, de, de, het, het, het zo'n recess van het parlement duurt best lang. Vind ik ook. Als maken van Paul Witteman vinden we dat best lang duren. Nee, dit is in, in belang Keef. van Paul Witteman... In belang, dus laten we het erover eens. Nee, in belang ik van Paul Witteman het moet het kerstproces eerder kort worden. Dat is populistische toer. Um, maar waar het wel op neerkomt, kijk, die, die ministers die zijn gewoon al weer aan het werk. En dat er een kerstsucces is geweest, was keihard nodig na dit jaar. Want. Mark Rutte die kon geen boe of baan meer zeggen. Die was moe en getergd, las ik in de krant. En dat zag ik ook wel gebeuren. Ja. En Diederik Samsom moest ook even een stapje terug doen. Want die was, stond helemaal boven de testosteron. Die kreeg de ene prijs naar de andere. En die liep daar rond als een soort Michelin-mannetje in Den Haag. Die moest even een beetje temperen... en gewoon weer even een spelletje mensen erg niet spelen met zijn, het spelen met zijn, zijn niet, kinderen. Het is toch niet zo dat ze helemaal niks gedaan hebben? Want ik begreep dat het kabinet gewoon de afgelopen week... Uh, weer volop in overleg is geweest. En dat dat, dat, dat gewoon door is gaan. Alleen dat wij zo, horen dat, daar niet nou, ja, van. Oké, okay, maar goed, misschien werd er even rustig gewerkt. En komende vrijdag is de eerste ministerraad weer. En dan, dan gaan we ze ook weer veel meer zien. Hè? Dan zo, staan we weer het bij idee, de... een beetje zeg maar, heb jij als journalist... je moet de politici in alle rust hun werk laten doen. Hè? <lacht> nee. Dat is jouw idee van... Uh, dat is heel goed, heel goed. Parmeter <lacht> Laat ze, en dan zien we later wel wat eruit komt. Ja, ja. Nee, uh... Maar als, die, uh, als dat kerstreces in de toekomst bijvoorbeeld korter zou zijn... Hè, 14 dagen, weet ik wat, een week of zo... dan hoeven de kamerleden niet meer de laatste dagen voor de kerst... nog allerlei dossiers af te handelen. Want het gaat dan nu in, in elle lange zittingen. Ja, nou ja, dat is ook wel eens goed, toch? Dan ziet Francisco dat het gewerkt wordt in Den Haag. En dan, zo'n laatste dat dat ze tot, Dat kerstreces, van mij hadden ze gewoon uh, afgelopen maandag moeten mo mogen beginnen. Net als de rest van Nederland. Ja, dat ja. lijkt mij ook. Ja. En hoe zit het dan? Wat, wat doen jullie nou bij Paul Witteman? Jullie hebben iets bijzonders gedaan om dit kerstreces toch politiek nee, op te gaan? ik vind een aardige manier hebben gevonden. De, uh, we doen een soort TEDx. Dat is een, een, een festival in Amsterdam waar mensen vertellen over hun inspiratie... En wij zitten heel vaak weer te maken met die politici... die hun portefeuilleverhaal komen vertellen. En waar wij naar snakken, dat zijn toch politici... die een wat breder verhaal hebben. Die, die um, meer terreinen kunnen bestrijken. Die niet op zo'n klein dossiertje van uh, de 130 kilometer zitten of zo. En wat we nu gedaan hebben, is dat we een aantal politici hebben, hebben gevraagd... vertel ons waarom je in die politiek zit. Wat jouw inspiratiebron is. Waarom je dit, waarom je, je hart hierin... Met en heb hart je dan, ziel dan echt in verhalen gehoord die je nog niet kende? Nou, ik heb in ieder geval een stuk of tien mensen gesproken... en we hebben er vijf of zes uitgekozen om dat verhaal te vertellen. En daar zitten gewoon mooie verhalen tussen. Een mooie motivatie om dit werk te doen. En ik denk dat het goed is als mensen dat zien... dat die politici daar zitten... omdat ze echt iets willen, uh, iets willen met deze maatschappij. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind het ook wel goed om van politici hun motivatie te horen... van waarom doe je dit nou eigenlijk? Want wij hebben in de Nederlandse samenleving een beetje een raar beeld van politici. En dat je dan ook kan zien dat... de in de Tweede Kamer zoveel verschillende soort mensen zitten... dat dat niet allemaal grijze muis zijn, maar dat iedereen daar... Ja, want maatstens zou al al 150 mogen Toen Ik weet ja. niet of ze allemaal kunnen, want het is best moeilijk om het zo te vertellen. Ik vind maar... alleen de vorm inderdaad een beetje uh, gekunsteld... omdat TEDx is toch gericht op presentatie voor een grote zaal op een podium. Uh, het is een soort uh, uh, PowerPoint-verhaal wat je verhaal wat je houdt... of in ieder geval inspirerend dingen. En dit is ineens een soort tv-column... Uh, daar heb ik wat ervaring mee. En daar ben ik dan ook wel wat kritisch op. Nou, ja, het daar... is ook moeilijk in drie minuten ja, je verhaal te ja, vertellen. Je uh, kan maar... dus niet iemand vragen. Uh, mijn ervaring is dat je pas een tv komt. Dan moet je echt een tijdje doen voordat je dat in de vingers krijgt. En nu is, krijg je dus mensen die een verhaal staan te houden. En dat wordt knulliger dan dat het zou moeten zijn. Ik zou nou, Hoe persoonlijker, hoe mooier het wordt. Ik, het is, uh, ik heb de afgelopen twee dagen al genoten van die presentaties. Maar het kan allemaal beter. Ik snap dat als jij dat, dat, dat, jij dat als cce vertegenwoordiger uh, zegt van je eigen product. Wie dat is er dan aan de, de beurt? Vanavond komt uh, Harm Beertema, dat is niet de jongste... maar hij zit nog niet zo lang in het parlement, dus dat mag ook. Harm Beertema is van de PVV en uh, die, die komt vertellen... waarom hij uit het onderwijs is weggegaan en voor de politiek heeft gekozen. Omdat hij, eigenlijk omdat hij gek werd van al die managers in het onderwijs. Als er één bewindspersoon niet heeft stilgezeten de afgelopen weken... dan is het wel Jeroen Dijsselbloem geweest, minister van Financiën. Hij maakte een rondreis door Europa en het moet wel heel gek lopen... als hij niet de voorzitter wordt van de eurogroep van ministers van Financiën. Is er bij jullie nog enige twijfel? Nee. Nee, 21 januari geven ze een gezamenlijke persconferentie... begreep ik, Juncker en uh, Dijsselbloem. Nou, dat doen ze niet om te zeggen dat de een weggaat... en de ander iets anders gaat doen. Is dat winst? Ja, natuurlijk is dat winst. We stonden buitenspel, internationaal gezien... bij het, bij het kabinet Rutte 1. En uh, uh, Nederland is nu weer terug. Mag weer meedoen uh, in Europees verband in ieder geval. Misschien komt er nog wel een keer dat we weer mee mogen doen met de G20. Weet je wel, de, de grote landen waar vroeger Nederland ook bij zat. En waar we allemaal buitenspel staan... Um, het is alleen maar goed dat Nederland uh, iets mee... Maar te Nederland zeggen... stelt zich ook in de persoon van Duitsland nog altijd keihard op. Ja, dat zal dan ook wat meer gematigder moeten worden. Maar het lijkt mij niet slecht als Nederland gewoon volmondig voor Europa kiest. En uh, op deze manier kan het bijna niet anders. Nou ja, dat, weet je die harde opstelling, dat slaat er eigenlijk helemaal nergens op. Wij zijn als land, we hebben gewoon te, te weinig macht om te zeggen van... moet je luisteren, hier staan wij... En uh, we waarschuwen China voor de laatste keer. Precies. Waar wij het van moeten hebben, is handig diplomatiek spel. En wat zie je nou eigenlijk, dat vind ik wel wat aardiger. We hebben een nieuw kabinet, nieuwe coalitie. en Dat zie je vooral in het buitenlandbeleid. Je ziet dat Timmermans, die was de paus te oren... Als die, uh, tijdens de conferentie in Ierland, als hij wat zegt wat hem niet bevalt. En we hebben nu Dijsselbloem, die ook in het buitenland laat zien... wat onze grote kracht is, namelijk overal een, be een beetje doorheen laveren. Want dat is voor Nederland het beste. De SP'er Harry van Bommel, die twitterde als reactie... Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep. Wat een slecht idee. Slecht voor de onderhandelingspositie van Nederland. En waar haalt hij de tijd? Vier uur per dag vandaan. Is hij de enige die zich zorgen maakt over onze onderhandelingspositie? Arnie van Bommel? Nee, dat, maar dat hij zich zorgen maakt, snap ik best. En uh, Geert Wilders was er ook heel veel zorgen maken. Ik bedoel, daar vinden ze elkaar vaak wel in. Geert Wilders en Harry van Bommel. Um, maar goed, um, ik denk dat er trots op mogen zijn en blij mee mogen zijn. Nou, maar wat, meedoet, wat het raar is, zeg maar. is dat er een PvdA natuurlijk nu... Het, het bezuinigingsbeleid nog verder moet gaan aandraaien. In die zin is het wel weer uh, een, uh, voor de coalitie een Het is wel knap dat hij als vrij onervaren minister... zo'n hooggespegel, uh, dat moet wel gezegd. Door... En dat ze dus kennelijk vertrouwen hebben dat de coalitie lang blijft zitten... Want, uh, ja. en dat hij niet volgende week weg is. Van ja. ja. van Jolen, eindredacteur van de Opinie en Debat joop.nl, en Peter K, politiek redacteur van Pauw en Mitteman. TV Nou, niks mis met uw radio. Dit uh, was zo'n 25 jaar geleden heel normaal rond deze tijd. Carnavalsmuziek net na nieuwjaar op radio en televisie. Verslaggever Jan Peels, goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet dat we je niet op pad moeten sturen tijdens carnaval. Ik ook niet trouwens, maar nee, waarom moeten we dit hier horen? Ja, hier zitten twee ervaringsdeskundigen inderdaad. Maar dit, deze muziek vandaag, omdat dit weekend in Den Bosch... Oeteldonk, zoals het met carnaval heet... Uh, daar wordt een uh, poging gedaan om een brug te slaan... tussen traditionele carnavalsliedjes, zoals je die net hoorde... en jongeren, want ja, jongeren die hebben dus niet meer zoveel... met dit soort hoempa-muziek, zoals ze dat dan zelf noemen. En in de lokale poptempel, Willem II, W2... wordt er voor de tweede keer Oetelpop gehouden... En, en dan dan kun je een klassieker dus op een hele andere manier horen. Heb je Onze oude sint jan Ik weet niet of het er beter op wordt, Jan. Ja, onze oude Sint-Jan. <laughs> een nummer uit 19. Nee vind je niet. Dat is in ieder geval hipper. 1975, heel lang geleden dus. Maar zo kan het dus ook. Heb je nog enig idee van wie dat was destijds? Kijk, nee. dan wordt het stil, hè? Nee, nee. heette dat uh, toen. Maar dat hoort toch ook alleen maar bij Den bos. Ja, dat is inderdaad ja. waar. Maar uh, daar worden wel leuke carnavalsliedjes gemaakt. En in het verleden is dat ook al heel vaak gebeurd. Nou, de man achter Oeteltop, want zo heet dat festival... wat dit weekend gehouden wordt, is Hans Ter Voort. Hij vindt uh, wel dat er wat mag gebeuren aan uh, dat carnavalsliedjes-imago. Met name boven de rivieren is men niet meer met carnaval bezig. Er staat nooit meer iets in de top 5, top 10. Carnavalsliedjes worden over het algemeen gezien als oudbollig. Als uh, misschien wel vergane glorie. En wellicht dat het ook zo is. Dus ja, je moet iets. Je moet, je moet zorgen dat er een evolutie plaatsvindt. Ja, hoe doe je dat? Ja, op de, door, door misschien diezelfde oudbollige nummers op een andere manier te brengen. Dan worden ze wel een stuk leuker en dan... Ja, dan ga je ook de verskihutisering die nu plaatsvindt in de jongerencafé's tegen. Want in, in oudere cafés waar oudere mensen komen, daar worden wel die authentieke Oeteldonkse carnavalsmuziek gedraaid. Maar in cafés waar jongeren komen, ja, kom op, dan loopt de hele kiet leeg. Dat, dat willen we niet hebben. Want nee, Oeteldonkse muziek is ook wel muziek die uh, landelijk, uh, in het verleden in ieder geval, bekend was. Ja, maar dat zeg je inderdaad mooi. In het verleden, ja natuurlijk. Bij ons staat op de keukendeur, ik meen uit '69. <coughs> Spijker in mijn kop, '76, '77. De hentjes de lucht in. Uh, de oude Sint-Jan, dat zijn nummers. Maar ja, het is, het is, al, het is al een halve eeuw geleden bijna. Ja, allemaal liedjes die dus een beetje op dezelfde manier aangepakt kunnen worden. Hè? Dat we helemaal vernieuwen. Beetje zoals Ali B dat ook doet in zijn ja. programma op volle toeren. Traditionele nummers in een nieuw jasje. En dat kan soms heel verrassend zijn. Het zijn, zijn prachtige programma's die gemaakt worden. Ja, nu ben ik vooral bekend met, met Den Bosch. Jij, Maastricht, hè? carnaval. Ja. Daar ook allemaal liedjes. Ik heb even zitten luisteren. Dat, vaak worden daar bestaande melodieën genomen van, nee, nee, van Italiaanse nee, nummers nee, en zo. Nee, nee, is dat niet zo? Nee, nee, nee, nee, uh, hoe hoort nee. dat? Dan gedaan? Jij bent in de warme heet Mitad van Fabrizio. Dat was inderdaad een oude Italiaanse hit. En uh, dat Mitad is uitgeroepen door Giel Bede twee jaar geleden geloof ik, tot de uh, beste carnavalskraker. Ook landelijk gezien. Maar ik moet toch meer denken aan Beppie Kraft. Want dat is echt, uh, als het gaat om Maastricht... de koningin van de Maastrichtse slager, een zangeres... heeft tientallen, misschien wel honderden carnavalskrakers op de naam staan. En die is vanaf 11... Is die voortdurend ondergedompeld okay, in kaart? Ja, dat is nu bezig. Maar Want een die... leuk voorbeeld van, van hoe daar die vernieuwing eh, dan plaatsvindt? Nou, eh, ik herinner me dat ze een nummer gemaakt heeft: dansen. En dat heeft ze eh, veranderd in dance, omdat er een, een, een zo'n rapper aan meedeed. Uh -huh. En die komt uit heerlijk. Dus dan krijg je best zijn heren bij elkaar. Dat is echt limbo. Dansen met niet tot de muur. Wel, Steve die leefde niet geven dan kom met niet dansen. Dansen de rest van die leven. En naast die kat op, achterom dan al me streep. Want dan wil niet met die dansen, dan dansen met die kat dan het morgen. Maar nou ja, dat is ook modern, hè, of niet? Ja, het, het doet mij een beetje aan die verski huttizering uh, denken... waar Hans de <laughs> Voort er net over had. Maar ja, je kunt dus ook dingen hardrock maken... of ska, of reggae, hip-hop, disco, noem maar op. Ja. Nou ja, bij dat Oetelpop, uh, daar heeft Bart van Velzen... overigens geen broer van Roel... die heeft zich gestort op die traditionele liedjes. En ja, daar komen dus ook allerlei verschillende popstijlen voorbij. Het is natuurlijk wel een, een uitdaging en... Uh... Je moet er gewoon, gewoon breed naar kijken en je door laten inspireren. Maar als je er goed naar kijkt, zeker de oudere nummers, hebben qua tekst uh, veel, veel, veel grappige dingen erin. Ze spelen echt leuk met het onderwerp. We vertalen ook de tekst uh, naar het ABN, zodat ook uh, jongeren uit Den Bosch niet zo bekend meer zijn. Met dat de... oeteldonkje, dat spreken die jongeren niet meer? Nee, ik denk niet iedereen. En uh, het past ook veel meer bij het, het nieuwe jasje wat het krijgt. Tenminste, het is daardoor veel laagdrempeliger. Vaak zijn carnavalsnummers wel op dezelfde manier opgebouwd, maar als je gewoon een breed... Spreekt hem uh, aan uh, genres uh, aandoet, dan uh, kom, je, kom je goed uit de voeten. Maar ja, bijvoorbeeld met rapnummers, dat zijn hele verhalen die verteld worden. Terwijl zo'n carnavalsliedje, ja, dat is meestal in vier regels, is het wel duidelijk waar het over gaat. Ja, dat is een andere uitdaging. Dan moet je gewoon gaan schrijven. moet je gewoon, gewoon het thema kijken. Ik ben nu bezig met Spijker in mijn kop. Nou, dat gaat over iemand die eigenlijk gewoon, gewoon te veel zuipt. Nou, dan ga je gewoon uh, anderhalve couplet uh, daarover over schrijven. En dan die ervaring die de persoon eigenlijk heeft in het originele nummer... Uh, ga je zelf beleven. Ga je eens even die avond van tevoren helemaal doornemen. Dat hele verhaal hoe en waarom dat die Spijker er uiteindelijk in gekomen is. Dan krijg je echt de achtergronden van het lied. Ja, klopt. En dan kan je ook meer spelen zoals een rapper met een met man met de hamer. En dan kan je heel veel, heel veel grappen, grappen aandoen. Dat een man op de hamer zo lang in je kop slaat. Dat die spijker diep komt te zitten. En dan wat ik heb gedaan is een stukje uit het couplet even laten, terug laten komen als een brug. En dan heb je gewoon een popzong. Ik ga spijker in mijn kop. Au, au, en ik kies er bovenop. Nou, nou. Maar dan voel ik niet alleen. Want moet je niet tevreden iedereen. Iedereen drink ik eerst nog onder de tafel Maar tegen de ochtend lig ik zelf onder de tafel Kijk naar boven, onder rokjes Maar weet ik nog wel het verschil tussen boven en onder Zie je wolken, ben ik buiten, ja Want ik kijk naar binnen door de ruiten, ah Binnenste buiten, mijn maag en mijn kop Kan me niks meer heugen, mijn geheugen is zo foktop naar welke slot was dat? Er is een bom in mij ontploft als een dat. Ik ben een oud kast en een enkeling. Liggen wat ik heb uitgekost als een drenkeling. Het kanige buiten kreunen, als een kreupelen. Maar de man met de hamer blijft beuken. En een paar uur later, met wel pijnstende zop, heb ik nog steeds een spijker in mijn fucking kop. Ik heb spijker in mijn kop, au, au. Ja, en dan komt het origineel weer terug, hè? Ik heb er helemaal niks meer van. Nee, nee, nu gaat het gewoon weer door zoals het bedoeld was. Maar nu weet je een beetje hoe dat gekomen is. En je kunt het verstaan, Wat is dus even iets anders dan dat Maastricht? Daar blijft het in het dialect. Hier hebben ze het dan gewoon in het ABN gemaakt. Nou ja, wil je meer daarover horen? Aanstaande zaterdag, W2 poppodium. Allerlei popvariaties dus op die bestaande carnavalsnummers uit oet Kunnen ook wat nieuwere zijn, overigens. Om tien uur begint het. En het carnaval valt vroeg dit jaar, 10 februari. Heb je al vrij... Eh, ik eh, heb alles geregeld. Er staat mijn in contracten. Okay. <laughs> Jan Peels, hebt u alles al willen weten... van die bizar uitziende schoenbek ooievaar, Anderhalve meter hoog? Dan kunt u vanavond kijken naar het tweede deel van Afrika. Afrika, de BBC documenteren met David Attenborough. In Oost-Afrika om 10 uur op BBC 1. In holland -Doc, vraagt filmmaker Vikram Gandhi zich af... waarom Oosterse goeroes altijd zoveel invloed hebben in de westerse wereld. En hij kleedt zich dan voor de gelegenheid als goeroe... maar dat pakt anders uit dan hij zelf had gedacht. Hollandoc, Kumaré, om 11 uur op Nederland 2. En heel laat om 12 uur... nog de herhaling van de Opium Special over Adele Bloemendaal. De mensen die het gezien hebben zijn lined enthousiast. Middernacht dus op Nederland 2. Jurgen van den Berg zo meteen al. Felix, erg hier ook zo'n tom de ridder? Hmm, hmm, hmm. Hmm. Nee? Oké, okay. volgens mij weet je niet wie het is. Maar nee, um, nee, je hebt gelijk. de stelling... Ja, precies, die man met die He? tankpas. Dan gaan we straks oh, even op bellen. En de stelling, het is goed voor Nederland... als Jeroen Dijsselbloem voorzitter van de Eurogroep wordt. Ik was aan het nadenken, inderdaad. Je hebt gelijk. Surf naar de gids.fm. Maar nu weet ik het wel. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Het nieuwe jaar is begonnen. Voor veel mensen de tijd voor goede voornemens. Maar ondernemers pakken gewoon aan...